Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf nieuw voor de rechter verschijnen. Het openbaar ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak in kort geding vorige maand. De rechter vond toen dat de moordenaar van Pim Fortuyn niet langer verplicht psychologisch behandeld hoefde te worden. Het is het daar niet mee eens. Eerder al vocht van der Graaf met succes het dragen van een enkelband aan. Hij kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf van 18 jaar uitgezeten. Japan herdenkt vandaag de tsunami en kernramp die het land vijf jaar geleden troffen. Keizer Akihito en premier Abe woonden vanmorgen een ceremonie bij in Tokio... op het tijdstip waarop de beving plaatsvond waarmee het in 2011 begon. Door de tsunami daarna kwamen bijna 19.000 mensen om het leven. Door de beschadigde kerncentrale in Fukushima moesten honderdduizenden mensen worden geëvacueerd. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank maakt zich grote zorgen over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Het verlagen van de belangrijkste rente naar 0% zou hij nooit hebben gesteund, zei Welling in Nieuwsuur. Volgens de oud-president wil de ECB zo graag deflatie voorkomen dat er te weinig rekening wordt gehouden met de negatieve bijeffecten. Zo raken volgens Welling financiële markten ontregeld en werken de verdienmodellen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen niet meer. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump krijgt steun van zijn voormalige rivaal Ben Carson. Dat heeft Trump gezegd tijdens een tv-debat. De gepensioneerde neurochirurg Carson trok zichzelf vorige week terug uit de race om het Witte Huis. Met zijn steun groeit het aantal prominenten in de Republikeinse partij dat achter Trump staat. Eerder spraken twee gouverneurs en een senator zich al uit voor de omstreden zakenman. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren, eerst nog veel bewolking en plaatselijk mist. De komende uren breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag is het dan overal zonnig, bij een graad of 10. En dat is ook in het weekend zo. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, Slingeroptiek. Optiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slingeroptiek Optiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken.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 CFM Jazz. En mijn naam is Alco Beuving. En ik heb vandaag weer wat jazzmuziek uitgezocht. En we begonnen natuurlijk met de prachtige klanken van Houston Person. En van de CD In a Sentimental Mood. En ja, er zijn allemaal mooie ballads op. En ja, dat is toch wel lekker wakker worden. Dit was natuurlijk het nummer Tenderly. Nou, hij speelt Tenderly nog even door. Maar dat duurt te lang voor het begin van het programma. Ja, fijn dat jullie erbij bent. En, uh, ja, we hebben natuurlijk weer wat hele fraaie muziek uitgezocht: vocaal, instrumentaal, uh, classical en uh, cool. Alles is in deze twee uur gestopt. En we beginnen natuurlijk met een heel mooi deuntje. Als je net wel bent geworden, dan is Goodbye, Little Dream, Goodbye een mooi nummer. Wordt gezongen door Seth MacFarlane, een zanger. Een, uh, ja, componist, presentator. Ik weet allemaal niet wat hij gedaan heeft. Ik dacht hij twee jaar geleden de oscar uitreikingen gepresenteerd had. En dit is van zijn laatste cd-cd 2015. Komt-ie. Ah. Little dream, it's done So bid me a fun Farewell We've both had our fun Was it Romeo? said when about to die, love is not all peaches and cream, little dream. It's done, little dream. It's done. So, bid me a fun farewell. We've both had our fall. Was it roaming? Poor Juliet Who said When about To die Love is not All Peaches and Cream Little dream Little dream Goodbye Seth MacFarlane, een multitalent. Ik zit net even op te zoeken. Tekenaar, scriptschrijver, producent, filmregisseur, zanger, presentator. Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. Uh, het grappige, deze uh, uh, ja, cd is in september uh, 2015 gemaakt... in de Abbey Road Studios in Londen natuurlijk. En wat ik ook wel grappig vind, ik ben natuurlijk een filmliefhebber. Uh, filmmuziek vooral. De muziek, hij is geproduceerd door Joel McNeely. En dat is een bekende uit de, de filmmuziek. Ja, dan gaan we naar iets Nederlands toe. In de eh, CFM Jazz doen we het ook weer uit het Nederlands. En ik begreep dat in februari Rob van Bavel hier in Zandvoort had opgetreden. En dat vind ik wel leuk om weer eens wat van hem te draaien. Uit de cd van Almost Blue, uit uh, 2005, eerbetoon aan Chet Baker. Het nummer Portrait in Black and White, Rob van Bavel. in februari te gast bij uh, uh, Jazz in Zandvoort. En aanstaande zondag... dan heb ik het over zondag, 13 maart... is Jaap Stork te gast bij uh, Jazz in Zandvoort. Hij wordt uh, begeleid door Kim Weemhoff op drums... en Erik Timmermans natuurlijk op bas. 13 maart, theater de Krocht, aanvang. Natuurlijk, vaste tijd, half drie. En de prijs is volgens mij altijd 15 euro. Dus mis het niet, het zijn altijd mooie concerten. Uh, goede uh, geluid daar, prachtig geluid dus... Zondagmiddag, 13 maart, genieten in Zandvoort. Theater De Krocht, uh, Jaap Stork en Erik Timmermans en Weem, uh, uh, Kim Weemhoff. Ja, wij gaan verder met uh, ja, ons repertoire. We zitten natuurlijk wel in het rustige hoekje, zou ik bijna zeggen. Na rol van Bavel gaan we nog iets rustigs draaien. En dat is een, een, een grappige LP van Rita Reis. Rita Reis zingt Michel Legrand. En ik zie dat hij uit 1972 is. What are you doing the rest of your life? Ja, dat is natuurlijk een heel mooi thema. Wat ben je van plan met de rest van je leven? Wat ga je doen? North and south and east and west of your life I have only one request of your life let you spend it all with me All the seasons and the time rise of your day. Reis met uh, What are you doing the rest of your life? Ja, dat is natuurlijk een mooi thema om op deze zondagochtend over na te denken. Misschien als je in de bij tafel zit, kopje koffie erbij. Uh, ja, lekker eitje erbij. En uh, wat, zijn, wat is je doel van je leven? En hoe ga je doorbrengen? En met wie? En uh, ja, hoe houd je het ook leuk en gezellig? Mooie thematiek. Ja, op deze zondagochtend een beetje bewolkt. En dan uh, gaan we gewoon door met het draai van rustige muziek. En dan kom ik bij Gary Smith... For the one you love, Britse gitarist. team de kaart zat te doen Trouwens, als jij op bij bijtafel zit en je hebt een doosje hagelslag in je hand... dan kan je aardig meespelen met dit nummer natuurlijk. Dat was uh, Gary Smith uh, van de cd Jazz... for The One You Love, cd 2013, Gary Smith. En dan kom ik iets bij, uh, weer iets Nederlands zou ik zeggen... Uh, en ah, niet echt Nederlands, Emily Claire Barlow... dat is een Canadese jazzzangeres... Uh, heeft haar elfde uh, album gemaakt. En dat heeft ze samen gedaan met het uh, Nederlandse Metropole Orkest. onder leiding van Jules Buckley. Uh, de CD heet uh, Clear Day. En daarvan het nummer For Once in Your Life. Metropole Orkest en Emily Clare Barlow. One, ja, Carrie Spitt is wel mooi natuurlijk. maar die, we zouden on een Clear Day doen. Hele grote bezetting hadden bij de opname van deze uh, cd. In 70 man, begreep ik. Dat een, nou, ik vind dat het Metropole Orkest er altijd wel in slaagt... om uh, de publiciteit te trekken en uh, de aandacht op zich te vestigen. Nu weer met deze cd, vorige cd met uh, Snark Puppy. Kortom, uh, de, de moeite waard Metropole Orkest altijd. Ja, tijd voor een verhaaltje tussendoor. Een slagwerker moet nooit meer trommels meenemen dan hij gebruikt... en hij moet er nooit meer gebruiken dan hij nodig heeft... adviseerde jazz-drummer Max Roach. Dat was in de jaren zeventig wel anders. Toen hadden drumstellen het formaat van een bescheiden pretpark... en oeverloze solo's waren verplichte kost. Inmiddels is de drumsolo naar de achterbuurt van de pop verbannen. Metal is nog ongeveer de enige uithoek... waar drummers zich nog onbeperkt laten gaan. Dat neemt niet weg dat de muziek zonder ritme net zoiets is als... Bier zonder alcohol. Nou, dat is al wel heel mooi gezegd, hè? En als je het over drummers hebt, dan heb je het over Max Roach. En het volgende is van Clifford Brown en Max Roach. Love is a many splendor thing van de CDLP, moet ik eigenlijk zeggen. is 1956, at Besson Street. Komt-ie. Classical jazz zou ik ben zeggen. Clifford Brown op trompet. Uh, Sonny Rollins uh, tenor. Uh, Richie Powell piano. Uh, George Morrow uh, bass. En Max Rhodes drums natuurlijk. En uh, als we toch in de hoek zitten... dan doe ik er meteen Lionel Hampton achteraan. When the lights are low. En dat is een opname uit uh, 1939... So cool. Luisterde er naar Denise Donatelli. En dat is van de CD Find The Heart. CD 2015. Het nummertje Practical Arrangement. En deze CD was genomineerd voor een Grammy. Ik heb eigenlijk vergeten na te kijken of je het inderdaad ook gekregen had. Uh, ja, fantastische zangeres. Dus. mooi nummer, mooie muziek. Dus de moeite waard voor deze zondagochtend. Uh, tijd voor iets instrumentaals. CD New York Philly Junction. Een CD, dacht ik, 2000. En dit was nummer TC. It's wonderful. Mooi gespeeld. Ja, ik ben een groot liefhebber van filmmuziek. En ik was dan ook bijzonder verheugd dat er een uh, CD uitgekomen is van Bill Fristle. Uh, en daar When You Wish Upon a Star, waar hij eigenlijk allerlei tv- en uh, filmmuziek op speelt. En door de bijzondere bezetting van uh, zijn. Uh, is het eigenlijk een hele bijzondere stage Bill Frizzle die speelt natuurlijk akoestisch en elektrisch gitaar. Petra Hedden doet de zang. Evin Kang, Altvio, Thomas Morgan, contrabass. En Rudy Royston speelt de drums. En door de, die speciale bezetting en de, de aangepaste arrangementen... en ook het afwijkende tempo is soms even zoeken naar de melodie. Maar het zijn echt allemaal klassiekers en je haalt ze er zo uit. Ik ga er een eentje draaien om hem. Ja, dat vind ik zelf een hele mooie. Komt-ie. Even kijken waar ik hem heb staan, Bill Frizzle. Klanken. Bill Fristle. When You wish Upon a Star CD 2016. Februari, dacht ik. Ja, de hoogste tijd alweer. Uh, het zit alweer op de eerste uur, dus ik hoop dat je het tweede uur er ook weer bij bent. Gezellig wat koffie erbij, een koekje erbij, misschien een stukje taart op de zondagochtend, wie weet. En dan is het verder genieten van allerlei mooie jazzmuziek. Het laatste nummertje wat ik voor je heb is Oran Atkin, een uh, klein en die heeft een CD gemaakt. Watch New Reimagining Benny Goodman. En het laatste nummer wat ik doe: When Every Voice Shall Thing. Oran Etkin, clarinetist.